Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Politiemensen uit Amsterdam krijgen een tik op de vingers. En dat krijgen ze omdat ze in WhatsApp-groepen zaten... waarin ze grensoverschrijdende berichten met elkaar deelden. Mijn collega Remco Andringa die volgt het op de voet. Nou, wat er precies is gezegd, dat uh, houdt de politie voor zich. Maar wel is duidelijk dat de politie achter het bestaan... van verschillende appgroepen is gekomen... waar, zoals ze zelf zeggen, grensoverschrijdende... en discriminerende berichten werden gedeeld. 13 politiemensen die deden daaraan mee. Uh, vooral agenten uit Amsterdam. En vandaag heeft de politie bekendgemaakt dat ze vier van hen willen ontslaan. Uh, nog eens acht anderen hebben een laatste waarschuwing gekregen. De chef van de politie noemt het pijnlijk dat zijn mensen in die appgroepen zaten. En hij wil aan andere medewerkers en de rest van de samenleving laten zien... dat hij dat absoluut niet wil hebben. In Rotterdam is een auto tegen de gevel van een huis aangereden. Het kozijn van die gevel is door de klap naar binnen gedrukt... en in de woonkamer liggen nu allemaal bakstenen. In die auto zaten drie mensen onder wie een kind... De bewoner van het huis was thuis toen het ongeluk gebeurde en niemand raakte gewond. En de kassa's rinkelen bij Vitesse. De club zit diep in de schulden en moet deze maand met een plan komen... want anders trekt de KVB de stekker eruit. Vitesse is daarom gisteren een crowdfunding begonnen en die gaat behoorlijk rap. Er is al een miljoen euro opgehaald. En de club heeft ook een bedankfilmpje gemaakt met trainer Edward Sturing. Hallo Vitesse supporters. De eerste dag van onze crowdfundingactie zit erop. Vitesse leeft en Vitesse mag nooit verdwijnen... Namens Vitesse en namens mijzelf wil ik jullie bedanken voor alle steun. Ja, volgens Omroep Gelderland komt er ook geld uit onverwachte hoek, namelijk van NEC-fans. Die club is de aardsvijand van Vitesse, maar blijkbaar zijn er toch mensen die de rivaliteit niet willen missen. Het weer dan nog vanmiddag verspreid over het land nog buitjes bij een graad of 12. Later droogt het op en kan de zon nog even doorbreken. Kijken we naar morgen. Het begint zonnig, maar later wordt het wat bewolkter en kan het weer gaan regenen. Het wordt dan een graad of 17. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Ja, goedemiddag. We zijn er weer. Goedemiddag. Morgen is het weekend. Ja. Het weer is zo slecht weer. Vorige week er ook of zo? Of? Ja, maar we hebben twee schitterende dagen. Ja, vandaag. dat was een dat... blijmakertje volgens mij, toch? Ja, ja, ja. Even voorproeftje. Dan komen we eventjes, eventjes nippen. Dat je of zegt zo'n zo, zo nipje van, oh, oh, oh, ik oh. Heb wat te pakken. Dus je hebt er wel vertrouwen in? Ik heb er wel vertrouwen in. Natuurlijk ja. heb ik er vertrouwen in. Ja, je bent heel positief oh. huh? al. Ja, ja, ja, ja. ja. Nou, dat klopt inderdaad. Hartstikke leuk. Ja. Dus. Nou, nou, wat hebben we allemaal? Uh, volgend uur bellen we uh, Marcel, want die kan het eerste uur niet. Dan staat hij alleen. En okay. volgende uur kan hij met ons praten. Dat wordt mooi, ja. En voor de rest, oh, we nog ik zou nog steeds uh, een pianostukje doen, ja. Och, och, och, och, och, och, Ja. Oh. Yeah. En je gaat er ook iemand uitnodigen, de, de 17e? De 17e komt uh, Simone langs, en Simone die, uh, die is van Herbalife en uh, Lifestyle Coach en al dat soort dingen meer. Oh. De, de, de, de precieze gegevens krijg ik nog en Oh, oké. Okay. Dus als iemand vragen heeft, gewoon via de Facebookpagina? Gewoon via de Facebookpagina. Ik ga het daar ook aankondigen. Oké, okay, heel goed. Ja, ja, ja. Mooi, mooi, mooi. Ja. En wat voor muziek hebben we vandaag? We hebben het eerste uur, misschien wel anderhalf uur, dat we, dat we het gaan doen. Robert Long. Oké. Okay. Hele mooie nummers. Ook Zeker, ja. de latere nummers. Dat is echt... Uh, ja, ja. Ja, inderdaad. Ja. Picobello. Ik ga wat vertellen over uh, de Ja. Oh, leuk. Wat ik ja. heb meegemaakt, allemaal. Ja. En, uh... en natuurlijk je promotie hoor ik. Hè? En mijn promotie. Ja. Leuk dat ze het promotie noemen. Ja, je gaat ja. ook bij uh, Goedemorgen Zandvoort de techniek ja. doen, begrijp ik? ik ga ik de techniek doen. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, ja. Ja. ja. Nou, prettig hoor, want dus. het is best wel uh, soms een stress om uh, iemand te vinden, inderdaad. Ja. Ja. Ja. Je mag ja. ook nog graag presenteren, begrijp ik, als je wil. Nou, doe dat maar niet. Nee? Oké. Okay. Doe maar niet toch. Nou, dan niet. We geven het door. Ja. Dus, uh, komt allemaal wel. We komt allemaal goed. Gaan morgen eerst ga ik lekker met jou meedraaien. En dan, uh. Ja, om half tien daar. Dan kan om je half je beetje, tien daar. Ja, ja. Oké, okay, doen we. Yes. Muziek? Nou, muziek. Ik heb, uh, begin met uh, Robert Long, Homo sapiens. Ja. En daarna na zijn dood. Homosapjes is het nummer, ze weet het nummer. Ja, heet het nummer, heet het nummer ja. Okay. Ja, ja, ja. Ja, Nou, benaar. De zee is een vrouw. En zij is een vrouw.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 In de ogen van zo'n zat als een gijzer Die man bekijkt de wereld met zo'n vrome zure smoel Omdat hij zelf niet neuken mag, meent hij volaf grijze ze medemens die anders is terecht te moeten wijzen Het God te samen op één stoel, wat geeft een lekker machtsgevoel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 Ik hiel Op jou Mooi hè? Ja, Robert Long een ja. Maar het, het is een beetje ook. luistermuziek Het is geen achtergrondmuziek hè? Nee, nee, je moet wel. Ik, ik, de teksten zijn gewoon ontzettend goed. Ja, belangrijk, ja. Dus, uh, maar hij heeft ook zo'n herkenbare stem. Het eerste woord wat hij zingt, dan. Uh, weet je, dat is Robert Long? Ja. Ja. Dat ja, is ook een uh, hele aparte manier van zingen, inderdaad. Heel mooi. Ja. Ook heel gearticuleerd. Dat viel me ook op, inderdaad. Ja. Dus, hij echt duidelijk. Ja, weet je heel je duidelijk. weet wat hij zingt, waarover hij zingt. En, en natuurlijk heeft hij zo'n onderwerpen die voor hem heel belangrijk waren. Ja. Maar toch knap hoor, ja. Ja, ik vind het heel knap. Zo mooi onder woorden gebracht ook. Dat ja. vind ik met die homo sapiens ook. Ja. Echt, uh... Maar goed, we hadden het net over Goedemorgen Zandvoort, hè? Ja. Morgen. Ik zal even het uh, programma oplezen, voordragen, ja? bekendmaken, ja. laten horen... Enzovoort. En, ja. Mededelen. Oh, mededelen, ja. Dat is misschien het goede Het eerste onderwerp woord. had ik alweer wat op te zeggen. Ik dacht dat die 1 mei geopen ging. Maar het. Uh... Nee, blijf, binnenkort. Ja. Café Nuf gaat binnenkort weer open door Misha van Beest. Die komt langs en gaat er alles over vertellen. Maar jij dacht 1 mei al. Ik dacht 1 mei, dus ik, ik, ik loop er langs. Ik denk van, nou, ga toch even het terrasje pakken. Want ja. het was mooi weer. Ja, ik nou, ja, uh, ja, ja. Even een nieuwe Nuf. Nieuwe Nee, helaas, ja. Dicht? Oké. Okay. En het tweede item uh, rond uh, tien voor half elf... dat is de reportage van de herdenking bij het Joods Monument... Ja. door Carine Veren en Leon van Esch. Ik fietste net langs en er stonden al stoeltjes en zo. Er waren al mensen, ja. dus ik denk dat het om tien uur begint of zo. Nee, twaalf uur natuurlijk, ja. ja. ja. Nee, morgen. Morgen is dode herdenking. Nee, het is vandaag vier. Nee, het is vandaag oh, drie. drie, schat. Oh, ja. Oh, gelukkig. Dus, nee, de, de, de, de, de, de, normaal oh. altijd om twaalf uur. Normaal ging ik er ook altijd naartoe. 4 mei, ja. 4 mei. Oh ja, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dit keer kan ik er niet mee zijn. En dan het uh, derde item is dat uh, de propeller van de B-17, die uh, in de Tweede Wereldoorlog is neerstort. Daar wordt nu een monument van gemaakt, hè? Ja. En die wordt bij het Zandvoortsmuseum het Museum onthuld. Ja. En daarvoor komt Arie Koper langs. En dan hebben we natuurlijk uh, het eerste item in het tweede uur. Rond vijf over elf. Jenny Huls, die alweer veertig jaar vrijwilliger is bij het PlusMunt. Zo knap, Die gaan we dat uh, telefonisch over ondervragen. Ja. Veertig jaar, ja. Dat is lang, hoor. Nou. Het tweede item is uh, Keep them rolling. Dat is die militaire antieke wagens op bevrijdingsdag, hè? Ja. Carina Vieren gaat daar uh, Fokker Bruins alles over vragen, ja. Ja, die zie je elk jaar weer rondrijden, hè? Met de oude ja. jeeps en zo. En de ja, oude zooi. Ja. ja. En je moet er niet achterlopen, want het is al... Ja, je uh, die vergast gewoon. <laughs> uh... ja. ja. En dan een heel triest item. Het laatste item voor het uh, nieuws. Ja. De gemeente kan niets doen voor de teleurgestelde campinggasten van Sendevoorde. Door Geert Zet, maar die komt, uh, die komt langs en alles over vertellen. Maar. Ja, jammer, hè? Ja, ik vind het terug triest, hoor. Dat is het ah, grote je geld echt... weer, inderdaad. Weer. En weet je, het is een beetje de laatste camping hier in Zandvoort, hè? En, ja. en die mensen staan er al zo lang. Het is zo'n van oudsher een, een, een volksgebeuren. Ja, zeker. Triest. Ja. Ik vind het echt... Uh, ja, wat doen we daar aan, hè? Ja. Weinig. Ja. En uh, de muziek is uitgezocht door uh, Pim Groof. En techniek is morgen in de handen van... Marja Kop. Ja. En Pim Groog. Ik heb promotie gemaakt. Ik heb een S'je bij gekregen. <laughs> Marja Kops. Ja Hans, als je luistert, die S van Kops, die moet eraf. <laughs> nou ja, promotie, bij promotie hoort ook promotie van je naam, toch? Ja, ik vind het ook blij dat je het promotie noemt. He? <laughs> ja, dat is toch heel goed, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Um, ik heb nog twee nummers van uh, Robert Long... Okay. Alleen in Amstelveen en Jezus redt. Jezus redt, oh, ja. dat is een bekende. Die is een leuke. Ja. Ja. ja, dat is een leuke, ja. Ze is al oud, ze woont alleen. En er is niemand die in het weekend op bezoek komt. Haar zoon niet meer, haar dochter niet. Het lijkt alsof de eenzaamheid uit elke hoek komt. Nooit is een kaart, nooit meer een brief Nooit eens een stem die zegt, wat vind ik je toch lief Ze heeft een flat in Amstelveen De stilte fluistert om haar heen Arme is ze niet Maar ze is moederziel alleen De telefoon rinkelt niet ze zou niet weten wie ze nog zou moeten bellen Haar man is dood, al 18 jaar Er is geen mens die haar nog iets heeft te vertellen Nooit een gesprek, nooit meer een lach Ze kijkt tv, een groot deel van de dag Ze is niet meer zo goed ter been de dagen regen. Maar zo verschrikkelijk alleen. Haar haar is grijs, haar blik is dof. Ze strompelt langzaam van de keuken naar de suite. Ze drinkt haar thee voor de tv. Geen kleinkind kwam er ooit bij oma op visite. Eens in de maand, de pedicure. Maar die is ook alweer vertrokken aan u Die oude vrouw in Amstelveen, Wat kan ze doen, waar moet ze heen? Arm is ze niet Maar wel alleen, verdomd alleen En dat is logisch, want het was altijd een takkenwijf Zo hard ik koud en ongevoelig als beton Zo, kijk maar uit, wat anders zit ze de kakkenwijf, die haar echtgenoot kleinierde en haar kinderen frustreerde en de boel terroriseerde waar ze kon. Zo'n wijf, dat elke week dat vier keer bij de zat en die haar kinderen naar post voor had gestuurd. Die voor een ander nooit aller min slaapdag had, die iedereen manipuleerde, personeel de spionier ook idee. Het einde van haar leven Opgebrand en uitgeluld, Mijn eigen schuld, dikke bult, want het is altijd het dakje werd gebleven. dat ik bijlever, we hadden het net over het, toch het. Uh waar ik langs, langs reed, dat het toch een herdenking was. En dat klopt ook. Want elk jaar worden de slachtoffers van het holocaust bedacht... bij het Joods uh, namenmonument ja. aan de Metgerstraat. Echter, dat is niet, uh, dit jaar niet op vrijdag 4 mei. Nee, op, op zaterdag 4 mei. Maar vandaag al, omdat het morgen sabbat is... is het verplaatst naar vandaag. En het is om tien uur al begonnen. Dus als u nog wil meedoen, meemaken... dan moet u snel naar de Metgerstraat zijn... Op de hoek van de Heemskerkstraat en de Metroestraat. Ja. Daar wordt de herdenking vindt op dit moment plaats. Ja. De jaarlijkse herdenking bij het oorlogsmoment aan de Van Lennepweg vindt wel op 4 mei om 8 uur plaats. Ja, en dat is voor alle gevangenen. Dit is puur voor de Joodse slachtoffers. En, uh, ja, volgens mij worden die namen opgenoemd of zo? Nee, wel, hm? wel, er zijn wel heel veel sprekers en dat soort dingen. Ah, oké, okay, ja, ja. Paraplu mee? Ik zal het wel doen, want het, uh, het is ja, niet zo echt. Ja, Oké, okay, dus uh, even tussendoor, we gaan terug naar. Uh, nee, Robert Long. Onbelangt. Die komt nu met uh, Jezus red en daarna flink zijn. <laughs> Toen het christendom op aarde kwam en ieder mens het recht ontnam om zo te leven als hij dacht dat goed was. En heel de aardkorst dik bevlekt met bloed was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 Mooi, mooi nummer, dit hè Ja. Zo'n mooi nummer. Maar weet je dat Robert Long is een pseudoniem? Oh ja. Van Jan Gerrit Bob Arendt Bob Levenman. Hij is in uh, 22 oktober 1943 in Utrecht geboren. Ja. En 13 december 2006 in Antwerpen gestorven. Ongelooflijk, ja. Ja. ja. Zulke mooie nummers gemaakt. Ja. Ja, maar zowel hij als zijn gescheiden moeder kwamen regelmatig in de met de dus veel orthodox protestantse dorpsbewoners. Want hij groeide op in Utrecht, uh, werd geboren in Utrecht en groeide op in Ederveen. Oh, dat okay. ook zo. oké. Ja? Ja. Ken dat hele dorp niet? Ik ook niet. Ik zal niet weten waar het ligt. En dat weet hij er niet beter op, hè, dat uh, aanvaring met die uh, veelal orthodoxe protestantse dorpsbewoners, ja. toen hij uh, Long uh, openlijk voor zijn homoseksualiteit uitkwam. De weerstand die zijn geaardheid in zijn omgeving opriept... werd uiteindelijk de drijver voor zijn artistieke verzet. Ja, dat klopt wel, ja. ja. Ja. Ja. Hij uitte uh, deze periode in het album Homo Sapiens... met de gelijkluidende titelsong en het liedje... Perenbloesems op het album Nu. Ja. Die heb ik niet, Perenbloesems. Nee, okay. Zo zie je maar, ja. Ja. Maar hij is natuurlijk ook in uh, Unit Gloria geweest, hè? De, ja. Daar heb ik nu een nummer van. Okay. Een van zijn eerste uh, nummers waar hij mee. De uh, Last Seven Days natuurlijk. Ja. <laughs> gelukkig ja. Ja, ja die, uh, die heb ik. Maar je vertelde dus. me net ook, uh, toen Robert Long uit uh, Unicloria stapte. Ja, werd hij opgevolgd door um, Bonnie Sinclair. Ja, ongelooflijk. Bonnie Zwart heet hij, nee. ja. En hij is ook uh, cabaretier geweest, hè? Ja. Samen met uh, Dimitri, Frenkel, Frank, Jenny, Arjan en Jeroen Marea is het Ja. Als je dit, dat uh, kan uh, opzoeken, een stukje cabaret ervan. Die heb ik niet. Oh ja, dat kunnen we even doen. Snoepgoed. Ja. Snoep ja. ja. Oké, okay, ga ik doen. Oké, ja. dan ga ik uh, the, the Last Seven Days van Unit Gloria draaien... en daarna Robert Long met Ja. Hier is hij, Robert Long en The Last Seven Days...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 Totdat ik je zag met haar. Ik zag jullie vaker, een vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld.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 Dan ga je weer terug naar je vrouw. Ja, ook zo mooi. Nu. Ja, mooi. Ja, ja, ja. Want hij is eigenlijk bekend geworden door vroeger of later hè, zijn album. Ja, ja, ja. Uit 1974 alweer. En toen in 1977 levenslang. Ongelooflijk, hè. Ja. Ja, vroeger of later kan ik me wel herinneren. Ja, ja, maar, mijn vader ja. had die. Ja, ik geloof eigenlijk dat, dat heel Nederland die BDLP had. Ik denk het ook, ja. Benieuwd, het, uh, liefste mijn liefste staat erop. Min. Ja. Afscheid, allemaal jongens. Toen maar jongens, dat is ook een leuke. Ja, ja. Toen ja, maar die mijn die jongens, heb ik ook nog. de beuk te rent vooruit. Maar luister, zet hem op. <laughs> Je moet ook nog even draaien. Ja, die, ja, die is dat misschien dan. een leuke afsluiter? Doe maar, jongens. Ja, de, is de, goed. Ik zoek hem nog even op. Ik zal het En dan kan kant 2, kalverliefde, het ja. le leven was lijden, 7 over het Jezus redt, Visualize. Ja. Die, die heb ik ook. <laughs> ja. visualize moet ik er ook even dus inzetten. En 1 mei, dat is een, uh, dit nummer werd als bonus toegevoegd bij het eer, bij een die later werd uitgebracht, ja. Oké. Okay. Die stond niet op de oude... Nee, die stond, nee. Die ken nee. ik ook niet, nee. Die oh ja, Een hoop mensen hebben er meegewerkt, hoor. Erik van der Beurft ook nog, inderdaad, ja. oké. Okay. ja. Goh. Ja, het heeft heel lang, 118 weken in de top 40 gestaan, hè? Ja. Als album. Ja, het was... Het, het echt, elk nummer was gewoon goed. Ja, zeker. Dus. Jezus redt van mijn vieze liefde, inderdaad. Ui, doe maar, jongen. Maar flink zijn, was het, uh, dat komt van anderen, denk ik. Komt van volgens mij, ja. Van levenslang? Nee. Oh ja, inderdaad, ja. je hebt gelijk. He? Ja. Pa, oh, is ook zo'n mooie. Pa, potverdorie. Levenslang, flink zijn, Torbekkenplein. Ja. Waar wou je heen? Heen gaan? Kind van vandaag is ook een mooie Potverdorie. Ja. We hebben het nog druk. Jacob, heb ik, heb ik er ook bij, dromen. Ja. Ja. Moet we even je Anjaran draaien? Ja, noem het dat dan. hebben ze samen met uh, Robert Long. Ja. En ze gaan nu zingen met een zing dan. Zing. Jij ja, kan die? Ja. Zing dan, al zit je alles tegen. Zing dan een lied. Zing dan.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 in je, als een grote onheilige zwarte spin, hou je oude dromen langzaam, langzaam mee. Loch je hart, zie je geen geluk en hoor je geen geluid. Loop je door de stad, maar kom je uit.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 Hele leven is een lange verandering. Hey, altijd. Zit er niet mee Zeg dan ook, okay. zei mijn dan En laat je vredig met de stroom meedrijven. drijven Want altijd. de tijd gaat snel altijd. gebruik haar wel. maak elke taal je dat kunt fantastisch Want de mens is mooi. Dan is het nog zo'n donkere nacht Als je even zoekt, dan zie je altijd wel een heel nee, klein, klein puntje licht, licht. Het is ook bestegen, geen andere kant uit het, het hele leven licht. is een lange rij verandering Kijk, zijn moeder altijd Een optimist, zijn moeder altijd Die zich vergist, zijn moeder altijd Die heeft beslist wat minder last van tranen dan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 Op die die zich gerucht Die heeft beslist wat minder last van tranen Dan komt Sjavelijn Zo'n fles zijn Die nooit iets fijn of leuk of mooi kan vinden De tijd gaat snel, gebruik haar wel Ja, vond je die, die wat minder? Uh... Die vond ik wat minder inderdaad, ja, ja. ja. ja. Hoe heet die eigenlijk? Zijn mijn moeder altijd. Zijn mijn moeder altijd? Ah, ja. oké. Okay. Het is een, een later werk van hem hoor. Ja, oké, okay, ja. ja. Ik heb zelf ook niet goed geoefend of goed geluisterd. <laughs> ik was op zoek naar een uh, nieuw uh, nummer van Youku Vibes. Elke uh, laatste zondag van de maand ja. uh, zetten ze een nieuw nummer op YouTube. Op, uh, YouTube ja. Ja. Dat hebben ze natuurlijk afgelopen zondag ook weer gedaan. Het duurt maar anderhalf minuut. Oké. Okay, maar ik uh, kan daarna nog wel eentje van hen draaien, hè? Juist, ja, is goed. Ja? Dus hier komen de Yoko Vibes met can't keep my eyes up of you. Okay. Can't keep my eyes up of you. Nou, daar komt hij. Waarom breekt deze militaire zaklamp van 50? <laughs> ja, waarom doet die zaklantaren dat?